Giselo Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er in China minder nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Gisteren werd bij 19 mensen het virus vastgesteld. Zondag waren het er nog 40. Het totale aantal besmettingen in China staat nu op bijna 81.000. Ook het aantal doden daalde. Zondag overleden 22 mensen aan het virus. En gisteren waren het er 17. In China zijn nu ruim 3100 mensen overleden. In Zuid-Korea zijn er 35 besmettingen bijgekomen. Het laagste aantal in 11 dagen tijd. In totaal zijn daar ruim 7500 mensen besmet met het coronavirus. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat bedrijven en mensen die in de VS worden getroffen door het coronavirus worden gecompenseerd. Op welke manier wilde hij nog niet zeggen. Later vandaag zal hij een pakket maatregelen aankondigen... om de Amerikaanse economie te ondersteunen... die hard is getroffen door de corona-uitbraak. Het Witte Huis zou onder meer denken aan betaald ziekteverlof... voor werknemers in quarantaine. In heel Italië gelden vanaf vandaag reisbeperkingen... om het coronavirus de kop in te drukken. Mensen mogen alleen nog reizen als het noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor werk. Tot nu toe gold deze maatregel alleen voor het noorden van het land. Wat het betekent voor Nederlanders in Italië is nog onduidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies nog niet aangescherpt. Al ruim een miljoen Nederlandse Airbnb-gebruikers... kunnen mogelijk geld terug eisen van de verhuursite. De kantonrechter zegt dat het bedrijf onterecht servicekosten... rekent aan zowel huurders als verhuurders. Volgens de rechter werkt dat belangenverstrengeling in de hand. Klanten die nu geld terug willen eisen, moeten daarvoor wel zelf een zaak aanspannen. Het weer tot vanmiddag grijs en nat, daarna droger en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. De vijf. De vijf. Okay. Yeah, here we go. Feels bad. Singing on my own Now I can't find a key without you And now you're so so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 Dan vergeet je nog hoe boos je was Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet En dus, dus waarschijnlijk is het vorige weer hey, De tekst noemt op hetzelfde neer en dezelfde bied Een soort van gouden verf op een blok verdriet Conflicten zijn normaal, maar dus niet Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken Het duurt te lang we gaan niet al een tijdje En we moeten doen, dus voor de laatste keer het spijt 106.9 Dit is ZFM don't need to question the reason i'm yours i'm yours i know the other lose, but just to see a smile cause you got no flaws no flaws i'm not trying to be I've been no a long vergeten. Ik ben al a long time ago, I've been a long time ago, I've been a a long time a long a long time a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 je zag, op die eerste dag was ik zo van zwak. Ik wil je in mijn armen, maar ik weet niet hoe we we ja. je het doet. Hou je aan van Ik je En het te veel, ik jou Om te zeggen dat ik het al van je hart. olvidarte. Porque sinceramente duele recordarte. Si soledad, gana ja. combate. La luna sale, si no te a ver. denk ik om te vergeten. Ik dagen niet geslapen vergeten. Ik ben al onder de eens aan mij bezweken. De vaak komt niet op als jij er niet meer bent. On your mind